Maar dat kan. Ja, dat is dat, ja. Yeah. Ja, <laughs> yeah. we gaan verder. Um, dus waar staan wij? Wij staan. Amnam Hm? Amnam. Dus Amnam. de linker kolom, de vijfde regel. Probeer de, deze. De, de, de, dit commentaar, dat stukje commentaar wat we nu leren, goed uitwerken. En langzaam en geduldig. amnam nam ha yersut. Shehem zat de bina. Zes zes. Had ora chuchma. Bichdei le haspia. El Nim Невгамим Мехамад Хайтия Мирожда Ариханпин Солсоу fortæle директню. Ам нам файф Гаеш заеш су тыеш су данди тот ондер стебина Шехем шегем задебина дади за 7 ондер сте дебина Зес гац риходлы орах охмади ди die het licht hochma wel nodig hebben, begdelen Haspia elazoon om aan de zoon te geven, Zeerampin en ook wel. Zeven. Nim tsaim, nif gamim, mihamad, We vinden dus dat zij zijn beschadigd door het uh, mihamad vanwege het uitkomen, itzia, Mirosh de van het hoofd van de arichampien. Acht, ki gisaron gochma van het tekort aan gogma, de chokma. mechamad heyotam, bagoof de Arigampin, vanwege hun bev zich bevinden, hun bevinding, hun zi zich bevinden in het lichaam van Arigampin. Niet in het hoofd, maar in het lichaam. En in het lichaam, elk lichaam, heeft geen chassadim, geen gochma. Duidelijk. In het lichaam van Arigampin is alleen maar chassadim. Dus, um, Vanwege, vanwege hun zich bevinden, hun, hun bevinding, uh, in het lichaam van Arichanke. 9. Morgash behemle gissaron, maar dat woord, door Yishtud, door, door wordt uh, gevoeld, echt als tekort. In het waar voelde ze allemaal, gochma Yishtud. Maar nu, in het, in het lichaam, kunnen ze geen chogma ervaren. Omdat daar is chassadim alleen. en daarom, avira tin shalahem, een non-infraan le dagje, ole topin zegt. En daarom, hun avir, hun lucht, wordt niet geacht als dagje, als dunne lucht, zoals abouima Ela, nikra, avir, staan. Maar wordt gewoon avir genoemd. Gewoon avir. Gewoon roog. Oké. Okay. Elf. Dus wanneer het dun, dun licht is, dun lucht, lucht is, avira dagje, dan kan het in het hoofd staan, of, of ja, of in het, in, het, in het lichaam kan staan. Duidelijk of niet? Een mens die, en ook een mens, een mens die. Net op wat ik nu vertel, ten aanzien van wat ik een beetje had in de pauze, in de pauze gezegd. Allemaal, en nu een stukje zoger wat ik er elders had gelezen, maar zelfs is alles verweven met elkaar. Alle mensen, normaal, alle, het merendeel van de mensen, van de menselijke zielen, put van de malgoed van het ziel. Ja, met, met goede bedoelingen, wanneer we goed aan ons werken, wanneer we goede daden doen, wanneer we Torah leren, we putten van mal goed van het zeloed. Let op wat ik, wat, ik nu, wat ik nu wil zeggen. Een beetje slaat op wat we nu leren. En mal goed van het zeloed heeft wat nodig? Chogma, ja of niet? Chogma, maar wel geseddien natuurlijk, maar ook chogma nodig. En er, zijn ook, er is ook een klein aantal van de, van de rechtvaardigen, van de mensen die zichzelf al hebben gecorrigeerd, helemaal. In elke generatie hebben die, Tzadikim, heet, weet, ja, Tzadikim. Die putten uit Zeranpien van het Zilud. En van, van Zeranpien van het Zilud, wat is de, wat is de eigenschap van Zeranpien van het Zilud? chassadim. Nou, voor die mensen zo is iets, is niet gevaarlijk meer. Voor iemand die al put alleen maar van chassadim, ja, die al volledig zichzelf hebben gecorrigeerd, duidelijk, die put van zeer en en niet van de maalgoed, die kan niet meer vallen. Wie, duidelijk? Waarom? Chassadim is alleen maar genade, hij heeft niet meer nodig, hij dat is niet zo, dat hij onder, jij zou zeggen, ah, chassadim is toch minder, maar chassadim minder als het, als het hier, is het al, boven, hij heeft al, maar goed, al overgestoken, overgestoken, overgestoken, ja, hij al, al boven, die malgoed goed kan komen, dus die kan al, uh, van zeer input van het ziel. dus hij kan chassadim al volledig, in elke toestand kan die dan, Ga ontvangen die, wat weet, leren dat lucht. Voor die mensen, voor dat soort mensen, is misschien die beproevingen niet meer beproevingen zijn. Die voelen dat niet meer als beproevingen, Die zouden niet meer, hoe uh, dat, uh, zichzelf kunnen meeslepen door hen, ja, door hen niet gecorrigeerde wensen. Voor geld, voor alle andere dingen. ja. Maar iemand die nog put van malchut van het silud, die kan nog vallen, want daar malchut die heeft dan nog, die kan nog deze kant van de van malchut van het Zilut, die heeft malchut die eh, verzoet is door de bina, dus de malchut die naar de bina is gestegen, die, die kan wel op kostere manier ontvangen, maar bestaat ook een andere, andere kant van de malchut waarbij men fout kan gaan. Ja, uiteindelijk, daarom in onze wereld is, totdat wij volledig gecorrigeerd zijn, hebben wij die twee van ons. Als ik kies voor het goede, dan, en ben ik waardig het goede, dan ga ik ontvangen van de kant, van de bovenkant van de maalgoed van het zeloed. Ja, van ketter tot de, tot de helft van, de, van het zeloed. Dan ontvang ik, dan ervaar ik het bestuur van de, van de schepping als het goede maar als ik dan ga putten van de malgoed dat niet gecorrigeerd is, dus die taf, wat we hebben geleerd dan, dus vanaf, de partso, vanaf het einde van de of tot, tot in het midden, dan ben ik, dan trek ik, dan eh, ervaar ik het besturingssysteem als kwaad. En dan kwaad, als het ware, ik ervaar kwaad van de malgoed duidelijk een beetje wat ik zeg. Dus, zolang de mens nog niet aan toe is, en we hebben ook ervaringen daarvan, dat de meeste uh, ware kabbalisten, die hadden niets, of, ik bedoel, alleen maar eten, drinken, het meest noodzakelijke. Waarom? Het interesseert hen niet. En het heeft absoluut niets met, niets met uh, ja, duidelijk, absoluut niet nodig is. Wat men zegt over de dat die dan die dan toevallig voor hem was het zo. Hij werd niet toevallig. Hij had het niet nodig. Hij had absoluut niet nodig dat. hij had wel, uh, uh, weet je, middelen. Maar de andere de meeste, de meeste had absoluut geen middelen. De Jooda Ashlag, tot zijn laatste snik had hij geen, geen, niets. Duidelijk, alles wat hij had ontvangen, Hij had ook veel geld gevraagd voor lessen. Jooda, veel geld, geld, maar. Alles heeft hij weggegeven. Bedoel ik, hij wist hoe, op welke manier de ander moet geven, dan, dan heeft hij iets waard. Iets waard dat. Maar hij had dit geld op een goede manier. Hij wist hoe dat, hoe te geven, op welke manier te geven, dat op de manier te geven waarbij het, het constructief nodig zou zijn. Maar het is verschrikkelijk als, als iemand natuurlijk. Iemand voor die professioneel Kabbalah doet bijvoorbeeld, is natuurlijk verschrikkelijk als die zich uh, met wereldse zaken gaat bezighouden. Je moet wel mensen hebben die naast hem dan een beetje die dat, die een beetje dat dingen uh, regelen, et cetera. Maar niet, uh, absoluut zich niet bezighouden met, met, met, met, met de materie. Pas dan die mens die kan uh, leraar worden van Kabbalah. Hey, like, het is zo so, ziet het zo so, natuurlijk. De kabbalische uh, eigen nodig. Ja, duidelijk. Het is erg duidelijk wil ik wel toch zeggen dat het succes wat ze dan beloven van de kabbalen. Of dat natuurlijk kan alles komen, want wij we niemand weet van wie wat voor kilim de ander heeft, ja. Maar de bedoeling moet bij iedereen zijn van jullie ook, dat, dat jij daardoor redding krijgt. En dat is niet te koop, mijn vrienden. Dat is niet te koop. En, dan, en de rest komt wel dat en dat en dat. Is, is so, ik, had, ik had al gezegd aan het begin van deze les. Dat so lang je, zodra so je gaat ervaren dat licht hoch ma. Ja, Met een beetje chassadim ga je het meer en meer ervaren, dan zal je... Dan, dan zal je, zel je zel jezelf zeggen, je, brood en water en licht, en licht hochma, Met een beetje chassadim daarbij. Want ja. licht en chassadim daarbij is net zoals brood en water. Ja? En dan heb je niets meer nodig. En dan kom je tot, de tot, de, tot echte vrijheid. Ik had misschien zelf binnen een beetje wrevingen met, dat, met dit verhaal. En dan misschien heb ik vandaag zelf naar voren gebracht. En voor mezelf ook duidelijk gemaakt. Ja. Mijn vrouw zegt soms, soms spreek ik met mijn vrouw. En ze zegt, waarom spreek je dat ook met mij? En net of ik hardop met mezelf spreek. Dan spreek ik op mijn vrouw. Ja. Mijn vrouw is aan de linkerkant. Dan is het net of je spreekt tegen jouw linkerkant. Tegen jouw wens om te ontvangen voor jezelf. En dan spreek ik die dingen, tegen mijn vrouw soms. En dan, wat ze ook antwoorden, niet door doen, maar dan hardop. <laughs> <laughs> ik luister, absoluut. Ja, ik luister, absoluut. Ik hoor wel, ik luister, of ik hoor, dat is dan. Maar ik luister wel, maar dan spreek ik dan. En zo so is het erg goed. Maar, maar voorzichtig, altijd erg voorzichtig. in voor Kabbalah moet je er erg voorzichtig zijn, want het is leven en dood is het is, de afstand tussen leven en dood in elke situatie, is, is een breedte van, van het hartje. Of dit, of dit kant, ietsje, ietsje, één millimilie, micro, micro, micro, micro, naar rechts, naar links, en ben je verkocht aan de citra achter aan de onreine kracht. Dan moet je direct springen naar rechts. Direct. Want anders is het net of je dan in, van water springt in een vuur. Zo is het, echt waar, is het links. Dan moet je direct correcties doen, niet wachten dat, je dat dat. En dat is geweldige van Kabbalah, dat wij super voorzichtig worden en tegelijkertijd vrij worden. Maar voorzichtigheid natuurlijk geboden. In elke handeling, in elke beweging die bij jou opkomt moet je eerst dat correleren, correctie, kijken of hoe reimt dat met mijn eind doen. Ja. Zal, zullen die miljoenen mij helpen zodanig dat ik mij, dat ik mij redding zou geven. Of dit, of dit. Ja. En natuurlijk dat uh, allerlei smoesjes bedenken van, ja, maar ik zal dan zoveel aan liefdadigheid zal geven. De, hoe weet je dat? <laughs> Ja, ja het, is, het is nieuw, zeg je dat. Ja, maar daarna... Ja, huh? En sommigen doen dat wel. Ja? Sommigen doen dat wel. Wat? Ja, maar dat betekent niet dat zij dat dat ze, dat, dat ze je echt het doen. Zelfs als een mens kan miljoen euro geven, dan kan het, kan het betekenen absoluut voor zichzelf. Het gaat... Wat waar we het over hebben, is absoluut iets anders wat een mens denkt dat hij geeft. Dus een mens kan geven uh, de helft van zijn, van zijn bezit. En dat kan betekenen 0,0. Het is erg fijn. Het is niet wat hij geeft, maar hoe hij geeft. Ja. Geef die dat om willen van het geven. En sommigen die geven dat om, om zo'n bijzondere oh, fijne manieren, manieren van zijn eigen liefde. Hij zegt zelfs, ik hoef niet te weten wie ontvangt. Zo so, uitgekend so is onze eigen liefde. Je zegt, ik wil niet eens weten tot wie wie ontvangt. Yeah? Ik ben zo so goddelijk nieuw. Ik ben zo so nieuw al gecorrigeerd, uitgecorrigeerd. Dat ik geef gewoon geld. En ik wil niet weten wat mijn linker mijn moet, broekzak moet niet weten. Wat mijn rechterzak doet. Dan ben ik echt zo goed. En dat streelt alleen zijn eigen gevoel van eigen waarde. Op een zeer fijne manier. Dat dus die onreine kracht pakt hem nu op een zeer subtiele manier. Wat ga ik Hij kan 90% alles, al zijn bezit weggeven. Aan liefdadigheid. En zelf leven alleen maar van... Van, weet ik veel, hè? Water. Brood en water gewoon en water. even of, of die gaat ergens ergens en uh, ergens buiten in de stad gaat je ergens in, uh, zo en, en, een zo'n hokje opbouwen ja en die gaat in dat hokje leven ja is ja, een artiest bijvoorbeeld die dan kan dat doen en die voelt het ik heb niets nodig ik gaat baard gaat zichzelf dan zo uh, zeg je dat Baard laten groeien, gaat zichzelf allemaal, ik bedoel, Heel, als, ja, zichzelf, ja, zichzelf maken dat hij dan echt de heilige is. Het is, een ver, het is een zeer verfijnde manier van eigen liefde. Je zegt, ik heb niets nodig. Ik ben zo, alt, ik ben zo ver nu, zo hoog, begrijp je dat? Dus erg voorzichtig daarmee. Want de eigen liefde, voordat de mens zichzelf corrigeert, staat ook geschreven. Al hun liefdadigheid is zonde. Staat geschreven. Al de liefdadigheid van de volkeren, betekent de, de, de wensen om te ontvangen, is zonde. Wat geven ze aan Afrika? Ze geven dat op kostere manier aan Afrika. Nog nooit, gegeven, nog geen cent hebben ze gegeven. Of naar, of naar die Azië. Managers, managers alles, is, alles is een politiek. Alles, of zelfs als men wel iets geeft, dan, dan doet men uit de ho, ho, grote, hoe groot, hoe ho menselijk ik ben, hoe goed zijn wij, et cetera, et cetera. Het dus, is geen geven. Like? Dat dus mensen die geven dat, ze weten absoluut niet op welke manier ze geven. Ze geven alles voor zichzelf. Uh, Larissa, onthouden ja, er goed. Zo, dat hij de manier heeft gegeven, Nee, nee niet, op, niet verkeerd, op kinderlijke manier. Ze geven voor zichzelf. In plaats van, uh, net zoals hij geeft aan zijn familie. Die geeft ook aan uh, slachtoffers van tsunami. Dat niet hoe hij voelt zich, Natuurlijk moet je dat geven, absoluut. Ik zeg niet dat je niet moet geven, natuurlijk. Maar hoe jij geeft, daar gaat het om. Jij moet het geven op de manier. En dat hoe geven moeten we leren hier van de Bina hoe wij dat geven. Ze geeft absoluut zonder iets voor terug te verlangen. Dus ook niet een fijn gevoel. Maar wij moeten geven alleen omdat het niet zwaar is te geven. Het is voorschrift om te geven. Uiteindelijk, als je geeft aan de armen... moet je nooit betrekken zichzelf tot hem. Dat, ik geef het aan hem. Niet jij geeft het aan hem. Jij hebt middelen, jij moet het geven. Maar je moet niet, zoals men dat zegt, medeleven. Allemaal dat hebben, welke medeleven? Hij die niet heeft materie, hij die geen materie heeft, is benedenswaardig voor iemand die wel materie heeft. Ja, kijk iemand die veel materie heeft, die zit helemaal, die zit helemaal verslaafd aan de materie. eigenlijk En iemand die geen materie heeft, kijk naar die mensen die, ook naar die, uh, naar die laten we zeggen, landen die dan een beetje een eenvoudig leven hebben. Oké, okay, dat is misschien ook niet, dat is misschien ook uh, voor het begrip voor westerling is een beetje naïef, en niet dat zij niet echt ontwikkeld zijn, dat, dat kan je alles zeggen. Maar uh, ze hebben toch uh, levenslust wel, ja, niet als... zijn uh, eigen manier voorkomen. Ja, voorkomen, of, of, of, of, of alleen natuurlijk ook niet, niet op die manier, maar alles is alles is betrekkelijk, en belangrijk is hoe een mens geeft. En niemand weet hoe te geven voordat die door de hel heen komt. Voordat de mens komt door alle tot absolute wanhoop uh, in zijn poging om te geven. Duidelijk. Wanneer ik, dus pas wanneer de mens komt tot de absolute teleurstelling van ik kan absoluut niet geven. Dat, dan begint pas iets wat lijkt op geven. Dan pas. Maar als wanneer de mens is nog tevreden van zichzelf en die dan geeft iets, wat is het geven? Absoluut niet geven. Dus van boven wordt niet gezien als geven. Maar wij, wat wij doen, proberen wij de waarheid na te leven. Proberen wij de waarheid naderen. Of het ons leek, lukt of niet, maar de ware intentie. En niet de handeling met handen en voeten. Wat de mens met handen en voeten doet, dat is uh, dat is iets anders. Uh, nog hebben we nog even nog even afmaken. Uh, elf we oh, gaan nicra avira de itjada, o, zie dat? En zo so heet het uh, dus de avir dit lucht of het het van Jezus, die heet wel avira dit dat is wel avir dat dus lucht dat wel kenbaar is, ja, dat kenbaar kan worden. Dus zoet kan wel kenbaar worden, ja. Dus de onderste Jezus die kan men wel kennen. Hij gaat ons vertellen, maar dat wil zeggen, how met moet ik gaan zeggen twaalf, leghamshie, hoogma, al die dingen maan en Wat beteken dat dit, dat het, uh, uh, lucht is dat kenbaar uh, gekend kan worden, perdat zeggen, gekend kan worden. Klaar, dat wil zeggen, hoe om dat staat op het punt, dat het op het punt staat, twaalf, leghamshie, hoogma, om hoogma aan te trekken man door de man, Hanikra, welke man, heet daad. Dus, dus wanneer de dat, dus wanneer de dat, wel Gochma kan aantrekken, wanneer het gezand staat tussen de Gochma en Bina, wanneer het kan wel Gochma aantrekken en dan weer dat naar beneden trekken, dan is het wel de trap, die traptreden, gekend kan worden. Ja? Maar wanneer het niet kan, dan is het niet kenbaar. Dus Abel wil niet kenbaar zijn. Maar Jish moet wel, Jish wel gekend kunnen worden. Zo zeiden ze het vertellen. Vier daad. Twaalf keer, ba'et, dertien, schehatacht, toen niemand een man. Dat is ook een heel belangrijke Dat kunnen we. Zo. Hij Habina, kula, fertin le roche d'arichanten. Twaalf, want in de tijd. 13. schehatachtonie maal in man, de lachere doen opstegen van man, de zieleris. Joséretabina, die binar die terugkeert, kula helemaal. 14. Le roche arichantin, naar het hoofd van Kijk nou, als een mens doet. De mens brengt die bina naar de roche, naar het hoofd van arichantin. We as ha Yersut, let op wat je ons vertelt, hier komt de reddingsformule. We as ha Yersut, me kablim kochma. En dan Yersut ontvangen kochma 15 van mi arichantin van Arikampin, dus niet van Abawihima, van Abawihima, die ontvangen geen Chochma, ja, die hebben geen Chokma nodig. Oma spieemle Zon, en, en zij geven aan Zon, dus Yish die zorgt ervoor dat zij ontvangen kochma en die geven kochma aan de Zon, daar gaat het om. We gaan as, en dan wordt het geacht, Sheha Yud na pikmiavir dat Yud, dat letter Yud, uh, uit, uitkomt van Avir, van het woord lucht. Let op. Kijk naar het woord van uh, van het, wat hij zegt ons. 16, het eerste woord. Avir, zie je dat? Staat het letter Jut in, in het woord van lucht. En dan zegt hij ons, wanneer Chogma doorgetrokken wordt, dan gaat Jut wegvalt van, die, van het lucht, van, van het woord lucht, Avir. Wena saor en het woord or licht. Dat betekent dat op dat moment issud is licht. En, ja, wordt tot licht. Wat issud, wanneer het issud uitkwam uit het hoofd, was het lucht. Ja of niet? Issud, wanneer de, de bina uitkwam naar beneden, kwam uit van de, van de hochma. Dan wel abovima. Ja, was. Lucht was, ja, was aviradachje, ja, was een dun licht. En Yirsut was ook lucht, dus het onderste onder, ondergedeelte van de Bina. Nu, wanneer de man wordt uitgebracht van beneden, dan trekt allemaal Bina, kreng, trekt, trekt terug naar de chokma en daarna en daardoor komt dan chokma nu naar Yirsut. Yirsut. En Yirsut en Yirsut bij Yirsut was avir bij Jirsut was Jut, dus was in de lucht. En nu de Jut valt weg. Hoe? We zullen dat leren. En dan blijft or oor, bleef dan licht hoogma. Want daarvoor was Jirsut uh, was ook okay. de helft van de parzoef. Daarom Dus nu komt Jirsut verkrijgt hoogma. En Chogma die geeft nu aan zon. Daar gaat het om. Aan de Ziranbin en Oekwa. Shehu orchogma avir. En het is geworden nieuw or. Sorry. Geworden is licht. Zestien Na de Shehu orchogma. Or. Het or. Als het or het woord or is het orchochma. Zonder iets. Punt. De laatste nog. Haré. 17. She avira De eerste zotitjada. Zie hier dat avir van. Dus het lucht. De lucht van Jeszut is iets is kenbaar, gekend kan worden. Waarom gekend kan worden? Waarom? Omdat van lucht wordt van lucht wordt licht. Van lucht wordt licht chogma. Dat is kenbaar. Dus wanneer het licht, wanneer het Yishud komt in het lichaam, wordt lucht of roog. En wanneer het keert terug naar Chogma, dan wordt het licht. Daarom is het kenbaar. Alles wat licht Hochma kan ontvangen is kenbaar. Eigenlijk. En wat niet Hochma kan ontvangen is niet kenbaar. Punt 17. Aval Abu Yima Elayim achtin Nisharim Gam az, Behazara le Rosh Tarikanten, Avira Dachia. Maar, zegt hij, Abu Yima, de <underworld> hoogere Abu Yima achten Die blijven ook. Dan, wanneer bij het terugkeren, bij het terugkeren naar de hoofd, naar het hoofd van Arikampin, blijven zij in het aspect van Avira dagje, van het licht, van het lucht, dunne lucht. Ja, want Abu'i'ma, die veranderen niet, nooit veranderen zij zich. Zij verloochenen zichzelf nooit, Abu'i'ma. Duidelijk? Wij hajoed, apik me En Jud wordt niet uitgevallen van hun avier, van hun lucht. Je ziet dat avir, dat, eh, dat Jud verlaat en wordt het oor licht. Dus van chassadim wordt het Chochma. En dat is kenbaar. Dat, daar, daardoor kan men kennen een traptreden. Twintig. Ki Ki mishanim, Misha kam laulam. Want zij, dus abouima. Hogere yima. Zij veranderen hun, hun uh, natuur nooit. Ja, duidelijk. Altijd, altijd gezegd. We al hem, niet Avira, de loytjade. En daarom heet zij Avira, de loytjade. Daarom heet zij lucht dat niet gekend wordt. Dus, uh, duidelijk. Dat Abu kan men niet kennen. Waarom? Die, die krijgt geen Chogma. Maar. Yishud uh, wel. En door zoet kunnen wij alles ontvangen. En dat is dan begin eigenlijk. En het einde van alle, uh, alle uh, uh, bevrediging Wat wij leren nu. Dat is de weg naar de bevreding. Op die manier zullen wij leren hoe wij dat doen. En wij zullen leren omhoog trekken. En naar beneden komen. Zuiveren onszelf. En dan weer, brengen licht naar beneden. Zoals Moshe, Moshe dat deed. Omhoog. En dan steeds weer omhoog. En dan brengen je de toerang naar beneden. Het licht naar beneden.